Alle zoekacties naar de vermiste broers uit Zeist zijn gestopt. Vrijwilligers zochten vanmiddag bij Doren, Leersum, Amerongen en Renen naar sporen van de jongens, maar zonder succes. De politie richt zich nu op de camerabeelden... die na een oproep massaal zijn ingestuurd. Daarop zou de auto te zien zijn van de vader van de jongens... toen hij over de Utrechtse heuvelrug reed. De politie wil weten of de jongens nog op de achterbank zaten... vlak voordat de vader maandagnacht in Doren zelfmoord pleegde. Er zit me meer kooldioxide in de lucht dan ooit...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 De Elfsteden Oldtimer Rally in Friesland gaat morgen gewoon door. Ondanks het ongeluk van vandaag in Wiekel. Een MG uit 1938 reed daar een feesttent binnen. Mogelijk omdat het gaspedaal bleef hangen. De wagen reed dwars door de tent en ramde een aantal tafeltjes. Vier mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Maar omdat er niemand in levensgevaar is... kan de Elfsteden Rally volgens de organisatie morgen gewoon doorgaan.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 Sluit ik hier in BNN Today de week af. En vanavond doe ik dat met NTR, verslaggever en Curaçao-kenner Patricia Kroni. Veldwerker in Amsterdam-West, Ibrahim Wijbega... en journaliste van onder andere Clamorama Rianne Meijer. Um, Ibrahim, jij uh, woont in Eindhoven. Ja. Dus ja, hebben we jou hier ook als PSV'er deskundige en als deskundige als jeugdspeler ook nog eventjes na nou, je topmiddag gisteren ja zo ah is Erik zeg me echt nee nee als, nee nee, nee ik, het is altijd rot als een ploeg het niet haalt ja. maar die foto hè Rianne die foto van van, van de... Mark van Bommel ja. of bedoel je de foto met de Psv of Eindhoven feliciteert Psv die zelf was wel ja, opgehangen ja alle twee een beetje maar die foto van Mark van Bommel was wel heel vond, mijn hart brak wel een beetje ja ik heb het niet zo op Mark van Bommel ik vind dat dan vervelende manier dus als hij wordt uitgelachen door twee vrouwen, dan kan ik daar stiekem wel een beetje van genieten. Hij, hij vond het echt ongetwijfeld verschrikkelijk. Ja. Ook. Ja. Um, we kijken ook nog even naar de zoektocht naar de twee broertjes... Um, en de persconferentie vanuit Curaçao... over de twee verdachten die nog steeds vastzitten. Wil je ons ook zien? Dat kan radio1.nl en dan klik je op de webcam. BNN Today. Zet een punt achter de week. Liedje maken, hè? Liedje maken. Liedje doen, hè? Ja. Uh, er was ooit een bandje dat heette de Noizet. Volgens mij heette ze toen nog de Noizet. Of Noizet. En voorvrouw daarvan, Shingi Shoniwa, zo heet ze. <laughs> dat is een. Uh... Dat verzin je nu. Nee, zo heet ja. ze echt. Okay. Shingi Shaniwa Oké. Okay. Is een donkere dame uh, met een fantastische stem en een uh, buitengewone. Moet ik dat dan toch eens netjes omschrijven? Warme persoonlijkheid. De allereerste ontmoeting die ik met haar had was op pingpop. En toen zat ze uh, voor binnen drie seconden naast mij op de uh, radiotafel... en op alle knopjes te drukken. En het was heel druk en heel gezellig. En wilde alleen maar de rest van de avond heel veel bier drinken. Toen dacht ik, dit is een bijzondere persoon. En vervolgens hoorde ik drie, vier jaar niks meer van de band. Ik dacht, nou, die zijn forever van het toneel verdwenen. Want uh, Don't Upset The Rhythm was het toenmalige uh, hitje. Dat was een leuk niemandalletje. Maar ik dacht, daar, uh, daar horen we nooit meer wat van. Maar wat schetste mijn verbazing van de week? Klonk viel er een single door de bus met de titel That Girl. Wederom van deze Shingi Shaniwa en haar Noizet. <laughs> Het is eigenlijk weer een nieuwe dansje, maar hartstikke lekker. Luister maar. Maar is al sinds 1953 400.000 keer gedaan. Maar het blijft leuk. De noise ads hoorde je en that girl. Lizzy, het onderwerp van vandaag. Er is nog steeds geen spoor van de vermiste jongetjes Ruben en Julian. Je hoort het net ook al in het nieuws. Hun vader werd afgelopen dinsdag doodgevonden in de bossen bij Doorn. En daarna volgde een grootscheepse zoekactie. Vannacht hebben hier 130 mariniers gezocht. Er is een politiehelikopter ingezet. Ze zijn met honden aan het zoeken geweest. Een speciaal trackteam van het leger heeft ook gezocht. En er is hier dus niks gevonden en daarom zijn ze gestopt. En een latere zoekactie in de bossen bij Elslo leverde ook niets op. De politie zoekt nu op beveiligingscamera's naar beelden van de vader en de jongetjes. En ondertussen is vandaag ook een groep fanatieke medelevers, zo zullen we ze maar noemen, een eigen zoektocht begonnen. We gaan eventjes hier vanaf de weg langs deze duin opstellen. Ongeveer drie meter tussen elkaar in. En dan gaan we langzaam stap voor stap door het bos heen lopen. Richting Leersen. Als iemand dat ziet, gelijk ho roepen. Iedereen stopt. En dan gaan we kijken wat er is gevonden. Hebben we iets gevonden wat verdacht is, dan gaan wij contact opnemen met de politie. Ja, go. Ja, en deze zoektocht is inmiddels ook al gestaakt. En ze hebben niks gevonden. De politie is overigens niet per se heel blij met deze enthousiastelingen. Wij staan niet uh, te trappelen uh, dat iedereen zomaar een bosgebied ingaat en dat met heel veel mensen gaat doorzoeken. Men moet zich realiseren dat het beste zou kunnen zijn, het bosgebied wat men afzoekt, dat de politie daar op een later moment zelf ook nog zou moeten zoeken. Nou, wij doen dat met specialisten en het zou niet goed zijn als voordat de specialisten in het bosgebied uh, gaan werken, daar al uh, 80 of 100 mensen hebben gelopen. Maakt niet uit, morgen gaan de enthousiastelingen verder en ook de politie gaat verder met zoeken. Aan tafel Curaçao-kenner Patricia en de man die alles weet van jeugdcriminaliteit, Ibrahim Wiebega. En journaliste Rianne Meijer. En Rianne, jij zat hoofdschuddend naast mij. Jij vindt het maar niks, die burgers die nee, op zoek ik gaan. ik vind het echt heel afschuwelijk. Want? Nou ja, omdat ze in al hun goedbedoeldheid ten eerste, wat de meneer van de politie ook zei, eventueel essentiële sporen vernietigen die naar de jongetjes kunnen leiden, waarvan ik denk dat ze niet meer leven persoonlijk. En ten tweede, omdat er ook wel een, een heel groot stukje... jezelf beter voelen door je eigen betrokkenheid te tonen voor mij inzicht. Ik bedoel, die totale nou ja, maar Het zou historie. heus wel oprecht meeleven met de moeder en en en en. Ja, maar ze kennen verdriet die over mensen het niet, hè? Dus dat, dat verdriet is ook wel een soort aangepraat verdriet door de media. En als ik die meneer, de meneer was vanavond ook... Uh, kan je je daar niks TV? bij voorstellen bij dat verdriet? Moet Wel, je daar, bij... Heb je daar de media voor nodig om dat verdriet in te voelen? Ik kan me best voorstellen bij dat het verdriet, nou. verdriet doet. Ik kan me niet voorstellen dat je met een spade het bos ingaat. En ik vind dat, dat de meneer die zich als hoofd van deze burgers... dat die zich... Ik heb het idee, die stelt zich een beetje op als de Robin Hood van Nederland. Die uh, ons gaat. Uh, die man die je voortdurend ziet overal in ja. een Ik op de radio. vind dat die wel heel graag uh, zelf ook op tv is. Maar hij zoeken het als media ook wel heel erg op. Ja. Het is natuurlijk wel een hele mooie actie. Maar ik vind het niet. Dat omdat, je, omdat het niet je eigen kinderen zijn, dat je dan geen verdriet of ja, geen... Ik, vind ook, ik snap ook niet waarom wij dat als media zo opzoeken. Ik bedoel, wat ik nou. weet is dat er over familiedrama's en over suicides terughoudend wordt bericht. om kopieergedrag te voorkomen. Nou, er is echt geen enkele terughoudendheid in de berichtgeving hierover. Omdat we niet weten of ze dood zijn of niet? Nee, maar de ja. vader heeft zich ja, die, gesuïcideerd ja, de en dat heeft de politie, de ook. Dan heeft dan de politie wel... ook al heel snel, op de eerste dag toen nog niet helemaal eens zeker was dat die vader zelfmoord gepleegd, heeft de politie dat al naar buiten gebracht. Ja, oké, okay, dat jongens, echt heel raar. Ja, maar die twee jongens zijn, zijn vermist en ik kan me heel goed voorstellen dat het hele land uh, meeleeft. Uh, uh, en ik kan me voorstellen als Maar we hebben toch die... niet voor niets een politiemacht? Ja. Nee, maar wacht even. Ja, maar er is... wordt, er, er, er ja. wordt ook een Ember-alert uitgegooid. Hè? Dus er wordt sowieso... Die is ook weer ingetrokken. Prima, ja. maar ja. daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat het eerste uitgaat, oftewel, ja. er wordt aan mij gevraagd ook... als mens, let op, kijk, uh, hou je ogen en je oren open, ga ze maar door dan is het niet zo raar dan dat dit de volgende stap daarvan is. Dat mensen denken, ja, wacht even, de politie heeft, heeft een beperkte zoekkracht... met die hoeveelheid specialisten die ze hebben. Dus dat, er, dit soort, dat mensen dit soort initiatieven ontplooien, snap ik wel. Of ik, nou, ik zo'n man, wat je zegt, misschien is hij iets te graag op televisie, gaan ze maar door. Maar ik begrijp de gedachte wel. Ik snap wel. ook dat mensen dat doen. Ik denk ook dat de fout in eerste instantie bij de politie heeft gezeten. Want, want zeg jij, ze hadden nooit die, die Amber Alert uit moeten doen? Ja. In dit geval niet, nee. meer. op Facebook. Mag je dan wel Facebook gebruiken? Als je bijvoorbeeld die moeder bent van die twee jongens... Uh, je zet daar twee foto's op en er wordt, dan, uh, 17 wordt dat 17.000 keer gedeeld. Vind je dat dan ook verkeerd? Ja, in dit geval vind ik dat uh, vind, vind je dat, dat verkeerd? Dat Serieus? Ja. Een moeder die gewoon haar kinderen wil vinden? Dat is toch niks verkeerd en Ik zou echt alle media opzoeken als dat mijn kinderen waren. Nou ja, ik vind dat er nu door de hysterische sfeer die er in Nederland is gecreëerd dat er dingen uh, worden vernietigd... Die, je niet meer, die het alleen maar moeilijker maken... Het bewijsmateriaal, Het jongetjes... ja. is niet oké, voor, voor niets dat er mariniers ingezet zijn... meteen om te zoeken. Ik dat dat dat zijn dat die mariniers zitten in Doorn. Ja, ik ik het, heb het over die uh, groep. Ja, maar als, het, uh, als, het, uh, als, het, uh, als er sporen waren bij Oorschot... dan ging de panzerinfanterie ging zoeken. Klopt, dat zijn allemaal mensen die weten... hoe ze moeten zoeken en waar ze op moeten letten... en hoe ze moeten voorkomen dat er dingen worden vernietigd... die belangrijk zijn om die jongetjes eventueel... Terug te ik zeg, ik heb wel het gevoel dat dat een essentieel ding is want uh, het lijkt voor mijn gevoel lijkt het over het vernietigen van sporen dat soort dingen lijkt het een beetje erop dat de politie ik zal niet zeggen de politie geen haast maakt hoor. want dat geloof ik dat geloof ik best maar door de door de door de grondigheid van het onderzoek gaat het langzamer ja. en ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken verdomme die die kinderen zijn nog niet dood gevonden en we willen er niet vanuit gaan dat ze overleden zijn dus dat zou ook kunnen zijn ik dat, dat, dat ze in dat een schuur opgesloten dat zitten dat dat ik hoop dat ook nog steeds ja. Ik hoor alleen geen enkele specialist... dat met mij geloven dat ze nog leven. Nee, maar goed, dat is misschien... Dat, en, en er dat, is natuurlijk maar zolang, een reden ja, dat de ja, politie... Ja. Bedoel, ik ga er in principe ervan uit dat de politie weet wat ze doen. Dus als zij een langzamer onderzoek opstarten... dan ga ik ervan uit dat zij gereden... Uh, ja, maar dan moet je dat, dat wel delen ja, met mensen, denk ik. Maar ik zeg, toch ook, ja. ik zeg ook de hele tijd... dat ik vind dat de politie een grote steek laat vallen... in de manier waarop ze dit aanpakken. Maar aankan. vind je dat hier de politie eigenlijk... want ze, zijn, ze zeggen wel, hè, van, nou ja, iedereen mag wel gaan zoeken... maar euh, doe dat dan in nauw overleg met ons. Hè. Ze zeggen het heel veel omslachtig. Nou ja, maar, wat die meneer net natuurlijk zei... is dat hij daar helemaal, is dat helemaal niet zo zat te wachten. Ik vind precies, het gek dat, dat sporen... de politie een menigte min of meer heeft opgezweept... Van, Amber alert, kijk uit, ga dingen doen en als ze dan dan dit is dan het gevolg ja, en dan kan je bijna niet meer terug. En nu zei hij dat letterlijk er worden wellicht sporen uh, vernietigd, ja. dus dat is niet handig. Vind je dat de politie zou moeten zeggen, nee jongens thuis blijven, dit hebben we gewoon echt liever niet. Ja. En waarom hebben ze dat niet gedaan, denk je? Ja, geen idee. <laughs> Ik heb geen idee. Ja, omdat, het, omdat het nu ook een beetje gek is als je eerst om hulp vraagt. om yeah. dan vervolgens te roepen: help me maar niet meer. En ik denk dat inmiddels het, uh, het kookpunt zo hoog ligt. dat ja, mensen dat, dat niet meer pikken. Niet ik denk uh, dat wat, hoezo? Gaan jullie het dan doen? Dat is, dan krijg je dat. En dan, dat, ik denk dat, dat maar ja, iets in andere situaties willen we ook niet dat mensen zelf in actie gaan komen. Hè? Ik bedoel, als er verdachten zijn, willen we ook niet dat mensen allemaal zelf gaan zoeken. dan zeggen we ook. Of ja, daar uit hun huis gaan trekken. Daar nee. hebben we een politie voor. Is dat nog wel een beetje tegen te houden? Je zag natuurlijk bij die aanslagen in, in Boston, uh, die Reddit, al die mensen. Mensen die daar ja. bij de community zitten, die gingen zoeken en wezen ook echt de verkeerde mensen aan op ja. foto's. Uh, dat is echt een beetje uit de hand gelopen. Heeft, die site heeft gezegd: Ja, sorry. Ja, en daar spraken wij toen allemaal heel erg veel schande van. Ja, ja maar, maar dat dus is het anders, een ander verhaal. Het zijn jongetjes. Nee, en maar dus het gaat er uiteindelijk Precies. over. Of je een, een politie, of je een politie hebt om politietaken te vervullen. Of dat wij dat zelf moeten doen. Maar gaan is het doen. nog wel dus tegen te houden dat het publiek... zich Ik wil dat die twee Dat vind ja, ik het meest belangrijk. Het. Ik denk dat heel Nederland het ongeveer belangrijk vindt. En het doel middelen, wat mij betreft. Ja, en als Je weet toch niet waar ze liggen? Als de jongetjes zouden zijn verslepen. Bijvoorbeeld door een bos. Ik mm -hmm. weet niet wat het verschil is tussen een platgetreden stuk gras... waar een paard overheen gelopen heeft... of waar een jongetje over weggeslepen ja, maar Dat is dan aan de specialist. Dat vraag ik niet aan boer uh, Koekoek. Ja, maar, boer, heeft... Boer Koekkoek, uh, ja, maar om, die uh, heeft er doen. toch overheen gelopen eventueel? Ja, maar we willen toch in eerste instantie die jongens toch terugvinden? Als jij de weg ja. kapot de, maakt... De politie ze zegt dus niet. wellicht wordt er nu bewijsmateriaal... wat er eh, de, inderdaad een Ik geloof dat die, die zo deskundig is dat ze... Daardoorheen kunnen kijken. Daar en daarbij, het, eh, als, je, als die jongetjes echt, uh, uh, God maar overleden zijn en begraven zijn, dan kan iedereen zo'n graf vinden. Toch? Want dat hoorde ik die specialist ook uitleggen: als wij donker opgewoelde aarde zien, dan betekent dat dat er gegraven is. Toen dacht ik: ja. Dat kan ik volgens dat mij ook nog ook wel bedenken. bedenken. En dat platgetreden platgetrede gras, dat, dat is een ander ding. Maar ze zullen dan, als ze dood zijn, ergens liggen. Dan liggen ze of boven de grond en dus zichtbaar. Of begraven zijn. En dat is voor iedereen best wel te zien, volgens mij. Ja, behalve als er toevallig ook 36 mollen zijn gepasseerd... die een heel veld ja, dus hebben omgeproken. Laten, uh, laten we F-16 eroverheen vliegen en dan maken we daar luchtfoto's van. Maar passen ze, uh, ik bedoel, ja... Ja, ik, maar je ik, vertrouwt ik, de politie wel dat ze, dat ze door sporen heen kunnen kijken... die eventueel beschadigd zijn, maar niet dat ze zelf de jongetjes kunnen vinden. Dat is dan best nee, wel een gekke tijd. Als er, als, er, als, er een, als er een traject uh, wordt afgelegd door die vader van, van half het land, misschien tot in Duitsland of in België toe, uh, dan mag je toch wel. Uh, daar hebben ze dus ook gedaan via de Amber Alert. Volgens mij ook Amber Alert Europe. Uh, ja, dan roep je dus ook het, het volk op. En uh, als je dan uh, gaat wandelen of zo, dan zou het dan ineens niet meer mogen. Ja, Daarom is die Amber Alert weer goed. Trok, ja. Ik vind het wel de... om ze helemaal aan, uit hand te geven aan de politie of zo en daar dan maar op te vertrouwen. natuurlijk vertrouw ik de politie, maar ja, het burgerinitiatief. Ik kan zeggen, blijkbaar vertrouwen mensen daar niet genoeg op... en hebben het gevoel dat ze dus ook zelf wat moeten doen. Morgen wordt er trouwens weer verder gezocht hè, door die vrijwilligers. We gaan uh, op de Utrechtse Heuvelrug gaan ze weer verder zoeken. Als er nieuws is, uiteraard, dan hoor je het hier op Radio 1. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Erik. Ja. Uh, ik draai even een plaatje om. Want uh, um, ik heb een hele mooie plaat van Alleen Johannes staan. Die draai ik straks voor je. Maar die maakt het uh, uh, verhaal wat we net hadden. Dan die plaat erachteraan, dan kunnen we allemaal naar bed. zou ik maar zeggen. Want het is een hele, heel mooi liedje. Maar ik ga uh, Crystal Fighters draaien. Die vorig jaar of twee jaar geleden inmiddels alweer. Volgens mij al drie... En uh, een knijter van een zomerhit hadden met... Do you want to go to the place with me? We're going down, down, down. Nou, dat dacht je ook. Dat is een leuk. Ik heb ze een keer over de vloer gehad... in mijn radioprogramma. Dat is een leuk hippie-gezelschap. Half Engels, half Spaans. En ze zijn echt heel leuk. En het rammelt aan alle kanten. En beentjes misschien niet echt... live niet heel goed, maar het is fantastisch enthousiasmerend... en leuk om naar te kijken. En die komen zomaar met een nieuwe single uit... die zomaar de nieuwe plage zou kunnen zijn. Die heet You and I, Crystal Fighters. In, in the blackness of magic get it have it bag it throw yourself on the airplane and fly like magic no sleep no chance no need forget about it one life live free big dreams we're all about them you're finding it take it take it in it's all here you and me no one else nothing else but us right now and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 My friend, you can't talk me out of that one again, yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand, speed it up or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. But us right now, and I ain't need nothing else. No one else but you and I. And it ain't me, it ain't you. It's only us. It's us right now. You find it, take it, take it in. It's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else. No one else but you and I. And it ain't me, it ain't you. It's only us. It's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. You. Yeah. you and I Ik voelde zomer al in de bocht, hoor. Lekker, top. hoor. Omdat het feit dat het waait en 14 graden is, maar dat <laughs> is een beetje zomer. Je ja, hoort de uh, Crystal ja. Fighters in You en ja. I. Dat zeggen ja. ze wel eens vaker. Die ja. jongens een beetje... Ja. Lizzy! We gaan het hebben over de top 600. Dat is de lijst van 600 jonge Amsterdamse criminelen... die topprioriteit hebben bij politie en justitie. Die lijst die bestaat nu twee jaar en afgelopen week... Evalueerde burgemeester Van de Laan de aanpak. Er zitten nu 200 jongens vast. Er staan er 150 onder dat strafrechtelijk toezicht. Er zijn 100 jongens uitgestroomd, want we hebben criteria. En een van de criteria is, als je twee jaar niet wordt aangehouden, dan ben je gewoon weg van de lijst. We hebben er dus een kleine 100 die gewoon niks meer gedaan hebben sinds die. En daarnaast is het aantal overvallen met 61 procent gedaald en het aantal straatroven met 66 procent. Best wel succesvol. En het succes zit er maar in dat de jongens continu gevolgd worden, zegt Van der Laan. Wat wij nou regelen, is dat iedereen die uit detentie komt... op de dag dat hij uit detentie komt, niet met een blauwe vuilniszak zak wegstuurt. Dan staat er een busje voor de deur. Dan, is die, dan ligt er een identiteitspapier, een dak boven het hoofd geregeld... als iemand dat niet zelf heeft. En misschien wel het belangrijkste, de jongens worden de hele dag bezig gehouden. Deze oud-marinier... Die is mentor van een top 600 jongeren. En die vertelt hoe die dag van deze jongens eruit ziet. We hebben een rooster gemaakt. gewoon een weekrooster wat we hebben. Ze dus mogen maar 32 uur werken als ze we in de uitkering zitten. Um, s ochtends werk ik wel altijd. We zijn altijd bezig met werken tot nu of half 1. En daarna is het uh, eten en dan uh, omkleden en een beetje schoon schippen. En dan gaan we sporten en dan doen we altijd een soort circuit training. En dan zorgen we dat die mannen s'avonds afgepijgd op de bank vallen. Want dat is eigenlijk de bedoeling van het geld. Ja, want ben, dan ben je namelijk te moe om nog even een julier te overvallen. Of iemand van zijn iPhone te beroven. Lekker effectief. In de studio ntr verslaggever de Curaçao-kennende Patricia Kronie. journaliste Rianne Meijer en Ibrahim Wijbega. En die heeft er verstand van. Die is namelijk voorzitter landelijk platform Aanpak Jeugdcriminaliteit. Ik ga even adem. En veldwerker in Amsterdam Nieuw-West. En jij hebt twee van dit soort jongens onder jou. Hè? Ja. Wat zijn dat voor jongens? Het zijn jongens die uh, bekend zijn in het... Uh in de overlast en in de, in de kleine criminaliteit. En wat hebben ze gedaan? Daar kan ik niet zo over spreken. Maar oh is, laat zo, ja. oh het zijn boefjes. Het zijn boeven. Ja, maar behoorlijke boeven, want anders staan ze niet op die lijst. Het zijn, ze zijn goed in de picture geweest, ja. ja en hoe, ja. hoe worden die nou in de gaten gehouden? Geven ze uh, ze, ten glattelijke... eerste krijgen ze een brief. Uh, een herdelijke brief van de, van de burgemeester. Uh, dat het eigenlijk gewoon klaar is. In grosso modo staat dat in die brief. Uh, dat ze hulp kunnen krijgen. Dat ze zorg kunnen krijgen. En als uh, de heren of dames... Uh, in kwestie, volgens mij staat er maar... Bijna geen dames op. er van twaalf vrouwen staan er op ja. zoiets. Ja. Uh, dan, zal, dan zullen de jongeren overleefd worden aan de repressie. En die brief mogen ze accepteren, mogen ze niet accepteren. Uh, wonen ze bijvoorbeeld niet thuis, dan krijgen ze gewoon echt op straat van, uh, van een uh, politieagent, uh, krijgen ze gewoon de brief van hier, alsjeblieft, we weten wie je bent. Ja. Dit is de brief van de burgemeester. Ik en, ja. en Als ze, als ze, Ik las als ze niet accepteren, sorry, want als ze, ze kunnen me accepteren of niet accepteren. Ja, ja, ja. Dan, ja dat... dan staat ze vrij. Uh, wat is het, het gevolg als je hem accepteert? is duidelijk, maar uh, als je hem niet accepteert, wat dan? Nou, ja, Laten we zo zeggen dat uh, ook een oud client van mij... die heeft ook gezegd van, uh, nou ja, goed, uh, wat mij betreft... ik vind het allemaal leuk en uh, ik, ze kunnen mij een aanbod doen of zo... maar ik uh, werk daar niet aan mee. Uh, dan ik blijf ik, lekker crimineel. Dat zal hij niet zo zeggen, maar hij maar zegt dat... ik werk niet mee. Uh, dan zeg ik allemaal, allemaal even goede vrienden. Maar dan zal de repressie al op je zijn, dan gaan okay. ze gewoon op je rechercheren. Ja, ja, en dat betekent? Uh, dat ze uh, nog goed in, uh, in de gaten worden gehouden, nog beter in de gaten worden gehouden. En dat dan de pakkans uh, dat ze dus met de criminele activiteiten bezig zijn, ja, dat ze dan tegen de lamp aanlopen. lopen. Ja. En daar zijn ze in Amsterdam best wel bedrijvig in. Nou, las ik van de week iets uh, in de krant... dat het echt gaat op het niveau van zo'n jongen loopt over straat... en een agent zegt, hé, hey, moment gast, wanneer kom je weer een bakkie doen op het bureau... Nou, om, om maar, terwijl hij naast zijn vrienden loopt... om maar even te laten weten... wij weten dat jij op die lijst staat, we houden je dag en nacht in de gaten. Ja, maar ik heb ik, ik het met wat meer respect en integriteit, heb ik het gezien. Uh, dat, dat ze gewoon een jongen apart nemen en zeggen van... nou ja, goed, uh, we willen jou een aanbod doen. Uh, je kunt je om drie uur melden bij DWI. Uh, je, werk, dienstwerk ja, en inkomen. Ja, dienstwerk en inkomen... Uh, weten wie je bent. En dan schrikken ze zich meestal helemaal de tyfus, om het even zo te zeggen. Want er staat gewoon een, een, een kerel, een nette man, en die zegt: van, Hé, hey, ik weet wie je bent. Je heet zo en zo. Je wordt op... ja. En dan zijn de jongens even verbijsterd. Maar van, is, dat in, is, is dat in uniform of is dat een, nee, dat is een, op een bepaalde burger. dienst aan burger? In burger. Ja, precies. Met name in burger. Dat lijkt me slimmer. Ja, en uh, ja, dan is het even schrikken. En dan af en toe nog een praatje eraan vast. En uh, ja, om even ja. mijn functie uh, uit te leggen. Ik ben meer van de zachte kant. Dus ik ben meer van, van, van de hulp uh, uh, begeleiden richting wonen. Uh, richting werk uh, kijken voor de, voor de schulden, et cetera. Uh, maar ik stap er ook weer net zo makkelijk uit... als de jongens uh, zeggen van, nou ja goed, uh, daar hebben we geen trek in. We uh, vinden het, uh, dat het allemaal te weinig verdient. Uh, laat me mijn rust... Ja. Even goede vrienden, ja. dan is de repressie voor je. Dat is de aanpak ongeveer in Amsterdam. Um, de, de Van der Laan zegt die lijst werkt. Er zijn gewoon ja. dat komt voor een groot gedeelte ook omdat uh, die jongens nu er zitten, geloof ik, 170 jongens vast. Mm -hmm. Nou ja, die kunnen dus niks uitvreten. Ja. Um, uh, dat komt omdat er uh, uh, een aantal uh, uh, nou ja vastzitten, maar het komt ook omdat een aantal. Daar wil ik het over hebben. Omdat die er dus denk ik door dat ze op die lijst staan. Uh, Geïntimideerd zijn. Nou ja, Geïntimideerd zijn en dachten, misschien moet ik serieus een andere kant op. Zijn er jongens die jij kent, die door, door die begeleiding, door die zorg... door die voortdurend dat ze in de gaten worden gehouden... ook echt gestopt? Zijn die ja, die, die ja, een normaal ja, leven ja, ja, zijn ja, gaan zijn leiden? Ja, dat zijn niet alleen mijn, mijn ervaring, maar ook ervaring natuurlijk van mijn collega's. Ja. Want in het werkveld waar wij zitten, ze, zitten niet alleen top 600 jongens. Ze zitten ook uh, redelijk normaal, of ja. zitten normale jongens. Uh, maar die hebben nu gewoon een gewone baan, een huurhuisje? Uh, een, een huur, laten we zo zeggen, een kamer. Ja. Ja, het is niet zo van meteen, want er was op een gegeven moment ook in de media van, nou ja goed, uh, bijvoorbeeld een pakje kans, uh, uh, project wat, uh, wat zij links langs de top 600 aanpak uh, loopt. Uh, dat, uh, dat die mensen bij wijze van spreken een heel huis kregen. Het nou, is dan niet zo: je begint gewoon met echt met een kamertje in, in, in een sloopwoning. Uh, met, met de sleutel die je krijgt en met een, met een contract. En die uh, hebben dan ook een baan gekregen. Of uh, nou, die niet, niet gekregen. Uh, ze moeten uh, solliciteren. Uh -huh. uh, daar gaat, vaak gaat er gewoon ook een coach mee. En dan wordt ze een jongen geplaatst. En moet hij zich daar ook nog een keer bewijzen. Maar is het, denk je nou dat zo'n jongen dat volhoudt? Want... Nou kijk, ik zeg het gewoon heel simpel. Als ik uh, met zo'n jongen een gesprek heb. Uh, dan is het vaak, heb je het over hun leven. Hè? Je kan ook er gewoon uitstappen. En niet al die top 600 jongens zijn allemaal uh, uh, hele goede criminelen. Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Het zijn vaak, uh, uh, met alle respect ook voor de jongeren. Maar ze zitten toch wel een beetje in de lagere regionen. In de, in de lagere segmenten. Je bedoelt, ze zijn ook vaak, uh, lage IQ hebben ze? Ja, ja, en zijn ook heel vaak de klos. Ja. Ja, en als je een goede crimineel bent, of zo, dan val je niet op. Als hè? dat de enige omgeving is die je kent... Voel je je daar ook, begin je daar natuurlijk op een gegeven moment ook in thuis te voelen. Ja, precies. En dat, daar moeten we dus ook tegen, tegen gaan strijden. En daarom is juist ook die top 600 aanpak wat mij betreft ook heel erg goed. Uh, ah, je haalt ze uit de anonimiteit. Je volgt ze. Het is gewoon nou echt een dossier. Het is geen missing dossier. Uh, je weet iemand bij naam. Je kent iemand van gezicht. En dat is met name ook het belangrijke. Je kent ook iemand van gezicht. Je weet over wie het gaat. Mm -hmm. En... Uh, ook voor die jongens is het zo van, we willen je ook helpen. Hè? En je moet het ook zien dat we ook jouw leven redden. We redden jouw leven. Want ik bedoel, nog niet zo lang geleden is een jongen van 21 doodgeschoten. Vlakbij mijn werk. Uh, dus de criminaliteit in dat opzicht. Wij zijn niet de enige gevaren. De jongens onder elkaar zijn ook nog een keer een gevaar voor elkaar. Maar er zijn natuurlijk ook wel jongens. Uh, volgens mij zei je dat afgelopen week nog op een debat in Amsterdam. Die, die hebben helemaal geen trek in een huurhuisje. Nee, en een nee, lekker paardje. Nee, die denken, nee. de groeten, ik, ik blijf lekker overvallen Ja, plegen. maar die willen. En dat zeggen ze ook. We willen gewoon een beroepscrimineel worden, een ja. Amsterdamse beroepscrimineel. Dus die, dus die komen niet van die lijst dan. dan kun je ook rekenen op gewoon uh, harde, harde, harde recherche en politieachtervolging. Ja, uh, Want dat, maar, maar dat moet wel vast uh, moeten hangen, toch? Niet, niet alleen dat, maar ze kunnen ook. Uh, kijk, als je gewoon de verkeerde mensen in het verkeerde milieu uh, op ze staat trapt, dan word je gewoon doodgeschoten. En dat zie je dus ook, dat er een verharding is binnen, de, binnen die criminaliteit. Dus ik zeg altijd, even, even goed, hè? Maar zie wel wat de risico's ook zijn voor jezelf. Hè? En uh, dan heb ik het alleen maar over de jongens onderling. Hè? Dan heb ik het nog eens niet over de schade die ze, die ze aanrichten mm. bij, bij, bij winkeliers, et cetera. Hè? Want ik bedoel, als je kijkt naar het verhaal van, van die meneer Hunt... die is doodgeschoten op de Jan Eef. Uh, dan ja, dan dat gaat door merg en been. En daarom is het ook op een gegeven moment ook een prioriteit ook geworden. Ook van de gemeente Amsterdam. Van ja, luister, nou gaan we ook boten mm. bij de vis doen. We gaan onze schouders gaan we eronder zetten. En we zullen kijken hoe ver we uh, de 600 meest overlastgevende... hinderlijke criminele jongeren, dat we die naar boven halen. Dat we de mensen die daaromheen verantwoordelijk zijn... als ze onder de 18 zijn, de bureau jeugdzorg, de leerplicht en weet ik veel wat... We halen het hele instrumentarium halen wij open. En zelfs de burgemeester is zelfs bereid om, om uh, instrumenten in te zetten... Maar om, ze hebt... nog, om ze nog in de keurslijf te persen. En dan heb je uiteindelijk natuurlijk ook nog, die, wat jij net zegt, die mensen die, die, die, jongens die gewoon liever beroepscrimineel zijn. Ja. En las ik ook, voor een heel groot gedeelte hebben ze een heel laag IQ. Ja. Uh, ze worden niet opgevoed thuis of ze hebben niet eens een vader. Ja. Um, maar wat gebeurt er op school? Nee, en, wat maar, gebeurt er op school? Wat, en ja. hebben ze psychische problemen? Zijn ze verslaafd? Ja. Dus die zitten straks misschien in de bak een jaar voor iets. Ja, maar is daar een reden om, om nee, maar andere maar burgers wou, lastig te wat vallen? Ik, nee, wat ik wel vraag is: dan komen ze terug. Ja. Is, zijn dit soort jongens. Die hebben zoveel begeleiding nodig. Die hebben misschien wel de rest van hun leven begeleiding nodig. Gaat, komt dat ook allemaal voort uit dit programma? Want die vallen anders natuurlijk onmiddellijk weer terug. Nou, ja, dat is dus uh, het meest belangrijke, de, wat de burgemeester ook heeft gezegd. Binnen 48 uur, als ze uit de tentie komen, ze gewoon iets om handen geven. Want het geeft gewoon aan dat dat een meest cruciale tijd ook is... voor jongens die uit de gevangenis komen. Dat als ze niks om handen hebben, hey, ja, is even goed. Nou, uh, zie ik ergens een iPhone of zie ik iemand lopen? Ze worden uit de bak meteen in de gaten weer gehouden. Moet, en dan moet ook, eigenlijk moet ook vanuit, vanuit de gevangenis... moet dat eigenlijk al geregeld worden dat de eerste 48 uur... dat iemand op straat komt, dat er dan meteen iets is geregeld voor de jongens. En niet als een beloning van, uh, ja, we geven zo'n jongen... Een of weet ik veel wat. Maar ik blijf ook zeggen... en dat is denk ik ook de oprechte intentie ook van de top 600 aanpakken... we redden jongens zijn leven en we verminderen de overlast in Amsterdam. En dat gaat uiteindelijk ons ook geld opleveren. Maar waarom zouden die jongens kiezen voor uh, 1000 euro per maand... als ze gewoon 10.000 euro per maand kunnen verdienen? Nou, op een gegeven moment is het dus, wat ik dus ook zeg... wat de afweging ook is, je kiest voor je eigen leven. Als jij 10.000 euro uh, per, per, per maand veel gaan verdienen, ook okay, allemaal goed en aardig. Moet je allemaal zelf weten. Maar sta wel. Voor, uh, voor de risico's die daarin voor staan. En zoals ik al zeg, de criminaliteit in Amsterdam wordt ontzettend hard. Ook onder jongeren. Maar dat is wel een lange termijn, uh, nee, lange lange termijn le leven redden of heel kort termijn jongens, geld. Ik zie jongens letterlijk hè, die van hangjongeren ineens in de zware criminaliteit zitten. Waar, je, waar Nederlanders bij wijze van spreken hele lange stappen hebben. Is het ineens zo oh. van, hé, hey, hey, is goed. Ja, hey, hoe is het? Ja, goed. En we zien daar een wiethok uh, hebben we gehoord. Zullen die even gaan, gaan knippen? Zullen die gaan rippen? En dat is dus het meest gevaarlijke. Dat je dus gewoon ziet van de risico's zelf. Van, wil je in die ellende door blijven gaan? Want het is niet alleen maar klemmen. Je spreekt ze erop aan en, de... en sommigen zijn er gevoelig voor. Pardon? Je zeg, zeg, je zeg, ik zeg, je spreekt ze erop aan en sommigen zijn er gevoelig voor. Ja, die zijn er voor ja. gevoelig voor. We zetten er een punt achter, jongens. Want uh, Christian Bodebakken, mijn nieuws, mijn nieuws. Dit is Radio 1. E.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 dat geldt ook voor mensen die geen actueel woonadres hebben. De omgekomen dader van de aanslag op de Marathon van Boston... blijkt te zijn begraven in Virginia. Gisteren werd de locatie nog geheim gehouden. Aan de begrafenis ging een wekenlange zoektocht vooraf. Veel begraafplaatsen weigerden een plek beschikbaar te stellen. En in Mexico is de kleinzoon van de legendarische zwarte activist Malcolm X vermoord. De kleinzoon Malcolm Shabazz was 28 jaar en was zijn leven lang verwikkeld in geweld. Als kind stak hij al het huis van zijn oma in brand. Hij was toen 12 En zijn oma, de weduwe van Malcolm X, kwam daarbij om het leven. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Deze week doe ik met journalist Rianne Meijer, NTR-verslaggeister... en Curaçao-kenner Patricia Krony en Ibrahim Wiemega die alles weet van jeugdcriminaliteit op straat in Amsterdam. Patricia, um, jij hebt wat nieuws uit die persconferentie... over die twee verdachten op Curaçao. Ja, want de persconferentie is nu uh, bezig in twee talen. Want er is natuurlijk heel veel buitenlandse persie... die op het eiland aanwezig is. Um, uh, minister Navarro, dat is minister van Justitie... die noemt de moord op Wiels een aanval op de democratie. En er is hulp van alle rijksdelen aangeboden... Ook nog uh, de Verenigde Staten die heeft via het consulaat hulp aangeboden om de zaken op Wielsen op te lossen, Dus daar hoor je de Miami Connection okay. terug. En um, um, de sectie door de patoloog Anatoom op het lijk van Helmin Wiels is vandaag en daarna uh, wordt het vrijgegeven. En ik zie verder nog dat ze, dat ze niks kunnen zeggen over, uh, over de vorderingen in het onderzoek. Nog niks. Tot zover. Nee. Maar ik blijf is hij het afgelopen volgen. of nee, nee. Nee. nee, hij is nog nee. nee, bijna nog bezig. Ja, want het moet in twee talen. Dus dan duurt uh, het, hier het Goed, meer nieuws, dan hoor je dat gelijk. Lizzy. Ibrahim, dit is uh, speciaal voor jou. 20 meter van de doel, dreigt op te schieten. Loopt nog een paar meter door. Had straf op iets, schitterend maar Oh, wat een fuck? Die komt van Elba, katten, schiet hem erin! Ja, 2-0! Oh, oh. Wat een bliksel! Berends gewoon door en België is het afgelopen! En wint AZ de Beker! AZ wint met 2-1 van PSV! Eén ding wil ik zeggen dat je massa op op moet flikkeren. Dat is een bandbeleid. Wat dacht je van die verdediging? Er is geen verdediging hij komt alleen maar met het naar naavond als opflekken me niet meer De huldiging ging zou om 12 uur zijn, maar ik denk niet dat hij klopt. <laughs> nee. Nee. Nee. Ik ah, ja, ja. denk niet dat de huldiging in kop. Ja. Nee. De tweede pack is ook mooi, of niet? Uh... Ah nee, dat is, het is gewoon al vijf jaar kut. Het <laughs> klinkt toch minder naar dan wanneer Amsterdammers het zeggen. Vooruit PSV. Nou, volgend jaar dan maar weer. Bekerfinale, gisteren verloren van AZ. En ook geen kampioen, landskampioen. Dat werd Ajax. Geen mooi seizoen voor PSV, Willemijn. Maar wel tweede, Erik. Jij met je Vitesse. So, vierde. <laughs> Vitesse, dat is wel heel lang geleden hoor. Uh, want die andere club waar ik toch nog steeds een kaartje van in mijn zak heb, die... Uh, nee, goed. Nee, het, is, het, het is een beetje wat, die, wat deze PSV-supporters uh, uh, natuurlijk in de supporterstaal heel hard roepen. Dat was al een beetje te zien bij PSV het afgelopen seizoen. Dat het een elftal in, in onbalans is, waar gewoon achterin uh, ve veel mis is gegaan het afgelopen seizoen. Ze hebben gewoon drie prijzen kunnen pakken... waarvan ze er eentje hebben gepakt aan het begin van het seizoen... omdat de mensen nog niet wakker waren, ja. de andere ploegen. Maar die andere twee pri pri prijzen hebben ze echt grandioos uit hun handen laten vallen. En dat is jammer. Vind ik vond het jammer. Ik bedoel, de, de, de strijd om het kampioenschap was best spannend de laatste weken. Maar zowel Vitesse als PSV als Feyenoord hebben het de laatste weken wel af laten weten. Dirk die zei van, ik weet uh, wel uh, de redenen... Hè, maar die ga ik maar niet naar buiten brengen, want het lijkt me onverstandig. Gaat hij nog wel doen? Ibrahim... Wat ja, dacht jij toen? Nou, ik ben overmand door een emotie. <laughs> dus, uh, ik wil mijn uh, ouders bij dus, uh, deze bedanken. Ja. Die, die, die twee doelpunten die kwamen gisteren recht door mijn hart. En ons is ook toch wel een beetje een gezellig feestje ontnomen in Eindhoven. Ja. Dus, uh, maar wel terecht. Ja, dus, maar wat, wat is er mis? Schetsen, het is uh, kort. Ik denk dat uh, de, de druk uh, ontzettend groot is, uh, is geworden. En dat uh, wat negatieve publiciteit. Hè? Want het lijkt op een gegeven moment uit dat ze uh, twee psychologen zouden rondlopen. Hè, om het team een beetje te, te helpen. Maar daar ga je toch niet slechter van voetballen? Nou ja, misschien wel dat... Wel als uh, ze nodig zijn. Ja, en wel als er een hoop verwachtingen uh, worden gecreëerd. Hè? En 100 jaar PSV. Dat uh, zou voor iedereen hartstikke mooi zijn geweest. Dat we KNVB-beker. Ja. En dan nog een keer landskampioen uh, zouden zijn geweest. Nou, dat was, uh, alleen, de die beker, alleen de beker van gisteren. Was al, dat was had, al, had al heel veel gescheeld. Uh, ja, dat was, dat was heel erg mooi geweest. En dan hadden wij ook nog een een, een, een, een want terwijl er gisteren ook nog een uitnodiging van, uh, van de burgemeester van Gijzel en uh, oh. van de directeur Thierry Sanders. En we gaan nu Met de trein kom ik vanuit Amsterdam, kom ik zo Eindhoven binnen en ik zie ze gewoon opruimen, strijfwijs. En dat vond ik toch wel heel triest. Ja, oh. ja daar is het ook, jongen. Daar is het. Daar is en het maar ook, nu, ook. <laughs> Ja, ja, Philip Cocu. Uh, uh, nou, ik zie je team. niet uit elkaar spatten van vreugde. Nou ja, goed. Kijk, het is toch wel een beetje wat je nou wel wat, wat vaker ziet. Is dat er een soort van kruifmentaliteit, uh, kruifstrategie gaat. Van dat ze toch wel een beetje proberen oudspelers uh, uh, ja, wat, wat uh, nieuw elan uh, te gaan geven. En misschien dat we dan ook in bestuurlijke zin wat dingen gaan veranderen, et cetera. Dus, uh, we hadden het er vanmiddag op de redactie over. En de kenners zeiden. Ja, maar die man heeft toch geen uitstraling. En dat, dat wordt toch niks? Een dik-advocaat wel? Ja. Nou, nee, maar ja, kijk hoe dat is ook. Afgelopen. Of Frank de ja. Boer. Dat vind ik nou ook niet echt nee. de meest charismatische... Het, nee, oh, wat je, het enige wat je tegen oh. zou kunnen hebben op, op, op, op Philip Cocu... is dat hij nog geen ervaring heeft. Want dat heeft hij niet. Hij heeft, hij heeft, hij heeft erbij gezeten en hij heeft ja. de jeugdteams gedaan. En dat is het maar nu moet hij opeens die hoofdmacht. En dan ben je echt opeens verantwoordelijk voor een miljoenenclub. Hè. Zeker in het geval van PSV. Waar nogal wat miljoenen in zitten. Wat jij hier. Nou, in hem? Nou, ik, ik, ik, Filip, ik vind Philip Cocu was a, een voetballer met een groot inzicht. Dat scheelt. Dat is fijn. Uh, als je, en en uh, als trainer heeft hij zich geloof ik bij de jeugd uh, inmiddels ook bewezen. Dus ik, en het is een leuke gozer, dus ik, ik zie het wel. Ja. ja, ik heb hem wel vertrouwen. En ik denk dat uh, ook de Eindhovenaren, dat die, uh, dat die hem ook wel uh, zullen steunen. En het mooiste was geweest als Luc Niles, Die is ook nog steeds heel erg populair in Eindhoven. Oh, als die zou betekenen. Schoppert. Ja. Maar, uh, <laughs> het een punt erachter. Zet een punt achter de week. Ja, dan nu dat verdrietig liedje. Maar dan ah. moet, dat is echt, ik vraag daar even speciaal aandacht voor. Deze plaat is al uit 2010. Maar ik uh, van de week. De, de Queens of the Stone Age, een bekende grote Amerikaanse rockband. Uh, hebben al sinds jaar en dag een, een diepe vriendschap met Alain Johannes. Alain Johannes is een multi-instrumentalist uit de Verenigde Staten. Een fantastische zanger. Uh, ze speelt vaak met de Queens mee. heeft uh, tours met ze gedaan. Uh, met Dem uh, Crooked Vultures, de samenwerking tussen uh, Joshua Homme van de Queens of the Stonics... en Dave Grohl van de Foo Fighters zat hij ook. Hij is een soort van muzikaal genie... die altijd op de achtergrond van die bands uh, uh, rondwaart... en af en toe mee op tour gaat. En die maakte in 2010 een hele emotionele plaat... omdat al uh, anderhalf jaar daarvoor zijn vrouw overleden was aan, uh, aan kanker. Uh, wat natuurlijk een hele verdrietige gebeurtenis is. Alleen zijn gevoelsmens en wi wilde dat in een plaat omzetten. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Die plaat heet Spark. En dat is een heel persoonlijk monument voor Natasha, voor zijn, voor zijn overleden vrouw geworden... En en dit liedje helemaal. Dit liedje heet Spider. En uh, gaat, want ik ken alle. En we hebben het al heel vaak over dit liedje gehad. Omdat het een van mijn dierbaarste liedjes is. Het gaat over het moment dat Natasja begraaf was. En hij een aantal weken daarna voor het eerst... dat het graf durfde. Daarbij dat graf knielde, zijn hand op haar steen legde. En daar sprong een spinnetje op. En daar is dit uit voortgekomen. Cigarbox gitaar gemaakt van een sigarendoos. Ja. Dat is een Amerikaan die bouwt dat. En dat klinkt als volgt. Je hoorde uh, Alain Johannes van het album Spark Spider. Mooi oh, hoor. Ja. Patricia, jij en ja. Nog nieuws uit de persconferentie op Curaçao. Ja, want er zit een verslaggever van het Antilliaans Dagblad op Curaçao... dat voor mij te volgen en alles door te, door te appen. <lacht> en bless social media. Uh, de verdachten uh, bekennen uh, de video... maar ontkennen nog steeds die moord. Dus die twee jongens van 19 en uh, 27. Dat maakte de hoofdofficier Heiko de Jong van het OM bekend... bij de persconferentie die nog bezig is. En ze bekijken um, camerabeelden van meer dan 50 bewakingscamera's op het eiland. Dus... Daar uh, moet iets uitkomen. En inmiddels is er al uh, vier keer een verzoek gedaan uh, op het eiland uh, aan het volk... om elke tip te melden. Ik zie verder op uh, Twitter een andere verslaggever die daar ook bij aanwezig is... dat de politie ervan uitgaat dat het, uh, dat het onderzoek in de zaak Wiels nog lang gaat duren. Ja, okay. Maar ze, ze bekennen dus wel, maar dat was al eerder gedaan... dat ze de, die video gemaakt ja, ze hebben. Ze bekennen dus echt alleen dat ja. ze die video gedaan, gemaakt hebben, maar niet de moord. Dan hebben wij nog wat laatste punten, Lizzie. Mart Smeets. Mart Smeets die zat ah, afgelopen woensdag bij Matthijs van Nieuwkerk in de Wereldrijd Door. Hij had het over zijn nieuwe boek. En Matthijs stelde hem vragen over dat boek, en over de wielerwereld en over doping. En op een gegeven moment werd het Mart te veel. Ik zit op een stoeltje in een kleine cabine en ik praat over een etappenwedstrijd. Hmm. Denk jij dan dat ik weet welke renner wat gedaan heeft? Denk je dat echt? Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet. Tja, auw. Een beetje slip op de tong zou je het kunnen noemen. En dat terwijl Martin nog wel zo lekker bezig was met het uitleggen hoe het nou zat: met dat wielrennen, en met doping, en met zijn eigen positie. En daar heb ik over nagedacht. Die mea culpa heb ik gemaakt. Is de. Winnaar wel de winnaar. Ja. Is Ajax wel de juiste kampioen van ja. Nederland? Met zijn 5-0 tegen Willem II? 200 mensen weten zich niets meer te herinneren. Mm -hmm. men, men liegt alweer? Men jokt alweer? Dat weet ik niet, want dat kan ik niet. Maar wijzen. wat zeg je dan precies? Men blijft jokken, men blijft liegen, men blijft ontkennen. Dat weet, die ik jonge, niet, jongetjes. dat weet ik niet op het moment dat ik het aan ze vraag. En wij weten precies wat er aan de hand is. Alleen weten wij niet welke renner waar iets doet. Nee, als je, je zegt we zeg... ze weten precies wat er aan de hand is, dat is niet waar. Dat weet je niet. Nee. Nee. Uiteindelijk <laughs> weet hij het dus niet. Maar wat ik wel weet zal ik het zeggen, ik ga het zeggen. Ik denk dat er volgend jaar een boek verschijnt met deze titel. Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet. En wie weet, wie weet schrijft Mart Smeets dat boek wel zelf... en mag je volgend jaar bij Matthijs aan tafel het boek promoten. Want Mart Smeets zou Mart Smeets niet zijn... als hij niet op nederige wijze zijn mea culpa zou hebben aangeboden voor zijn uitspraak. Dat, laatste, dat laatste vergeef het, ik je. Dat mag ook. Leuke opmerking maken tegen je. Leuke opmerking. Ik Willemijn. Ja. Rianne, uh, dit ja. is voor voor jou. Jij als journaliste en glabberdeskundige, de, komt dit nog uit goed met De Mart? Nou ja, het is een beetje, Mart is een beetje de Gordon van de publieke omroepen. Die heeft ongeveer elke maand met iemand ruzie. En dan, ja, meestal omdat hij... Eva Jinek heeft hier ruzie mee gehad. Hij had... Over de autocue. Ja, die Manon Vlier heeft hij volledig kapot gemaakt toen bij de Olympische Spelen. Die autocue, dat klopt niet in hoor. Want in mijn programma De Halve Maan hebben we dus een gesproken column. En daar hadden wij ook Mart Smeet... Alles auto ja ja, ja. ja, ja, dus hij maakte ook nog eens ah. ruzie over iets waar Alles. hij niet zoveel uh, vanaf wist. Nou ja, ja dus nee, awesome. ik denk niet. Uh, hij zal vast wel weer komen zitten, maar ja. Maar is hij? Wat, uh, hoe zie jij dit? Is hij van het padje af? Of speelt hij het? Of dit is gewoon zo hoe hij is. hij is. Zo doet hij. En ik denk dat hij ook wel een beetje beschaamd is. Want hij wordt nu al een jaar lang continu bedoel. Hij ziet zichzelf ook echt als de grote wielerkenner. En nou ja, de, ja, dat is hij natuurlijk ook. Ja, maar behalve dat we van hem nooit iets hebben gehoord over doping en nu dat uitkomt, wordt hij keihard aangepakt door andere media. Want of hij wist ervan. En dan is het raar dat hij het niet heeft verteld. Ja, ja, of want hij, wist hij, zei van, zei, hij wist bij niet van en dan is hij een slechte journalist. Hij wist het een beetje, maar hij kon het niet bewijzen. Ja, ja, dat, ja, dat, hij dat, kan ik niet denk... meer winnen. Ik, wil zeggen, ik denk onderwerp. dat dat ook zo is. Ik denk dat het ook zo is dat je binnen die wiel wielerwereld wel dingen weet... maar niet voldoende om als journalist, zeker niet als journalist... die zo ingevoerd is als Maarten Smeetsen... gewoon een vriend van de sterren, zou ik maar zeggen... Om dan, je, om dan je vinger te gaan wijzen. Dat doet hij niet. Maar tegelijkertijd wil hij er wel wat over zeggen. En daar ligt het grote probleem, denk ik. Dan denk hij wil het niet over alles moet zeggen. wat zeggen. Maar, maar, maar hij praat raar de laatste tijd, hoor. Als je ook naar de, naar de wielerverslagen... hij doet dat samen met Maarten Ducro... die hij stevast Martijn noemt omdat, die, maar omdat Maarten waarschijnlijk Martijn heet. En hij weet dat. En je hoort Ducro, die zegt daar ook niks op terug. Maar ik denk alleen maar, wat is dit nou weer voor iets? Ik hoorde Martijn Ducro, nee Martijn, dat zal ik je even uitleggen. Hij zegt dat soort rare dingen. En het is een, dit, dit is weer zo'n typisch ja, maar voorbeeld van hoe Maarten al, praat. Hij zegt ja. al jaren dit soort rare dingen. Dat is ook een beetje, daarom haat de helft van Nederland Mart Smeets... en vindt de andere helft hem geweldig. Dus ja, en soms daarom... kan hij fantastisch lyrisch over sport praten. En soms gaat hij enorm maar, de mensen. Kijk jij in. nog graag naar nou? op? Uh, als, hij, als hij op de juiste manier op zijn stokpaardje zit, wel. Maar of zoals hij, maar zoals zich hier, hij de dan, avondetappe doet? Zo, zoals, hij dan, uh, zoals hij de avondetappe doet de laatste jaren minder. Dan vind ik het minder leuk. Ja. Nou ja, ja, maar meer uit een soort interesse en, en spanning van wat er gaat gebeuren. Dan dat, ik vind het niet een hele amabele persoonlijkheid. Maar ja, Ibrahim? Ik heb hem ooit in een horeca gelegenheid heb ik hem een keer moeten bedienen. Ja. Oh, oh, daar kwam de deur. Dat was verschrikkelijk. Wanneer zeggen we niet? Want. Nou, heel erg arrogant. Hij kreeg zelfs nog iets aangeboden. En uh, dat hoefde allemaal niet. En, uh, nou ja... Ach, uh, hij laat heeft zo een zijn. beetje een haal Ja, maar dat geteout. is... <laughs> nou, er zijn uh, mensen die ook heel erg uh, belangrijk of populair zijn of, of bekend. En die, die hebben wel hele goede manieren. Dat vond ik van hem totaal niet verschrikkelijk. Misschien was was oh, had ik al geen dorst. Nee, het <laughs> ja, is misschien wel een momentopname, maar je ziet wel echt iemand van, je, van zijn voetstuk afvallen. Ja, ik, ja, een hele interessante maar man. Ja, maar, maar, maar dan wil ik ook weten wat hij deed. Want dat, dat hij alleen een, een extra drankje weigerde, vind ik dat niet Hij rechter. keek zelfs de collega's niet aan. En op een gegeven moment ging hij ook zelfs zo met zijn rug naar, naar collega's staan. Ja, dat was nou, wel... ik moet het even voor hem opnemen, want ja, toen hij maar. bij de halve maan was, toen was hij wel een beetje chagrijnig, maar het was een beetje een houding en daarna vond hij het hartstikke leuk. en was hij aardig en los. En... Dat was de reden waarom ik minder graag naar, naar de avond de kijken, is dat ik vind dat hij in herhaling vervalt. Maar ik, vind, ik heb dat jarenlang als heel bijzonder gezien... dat iemand die zo veel van wielrennen weet daar heel mooi over kan... want als hij, lyrisch gaat, als hij op lyrisch gaat, dan ga ik volledig met hem mee. Maar Echt ik denk maar... ook dat hij oprecht gekwetst is... over wat er nu ja. met dat wielrennen al een jaar gebeurt. En ik denk dat een deel van de pijn en de woede daar ook ja. in zit. En dan flapt zoiets eruit, als ja. dan ben je nog stommer dan dat je eruit ziet. Dat bedoelt hij niet naar Matthijs, dat, is, dat had hij tegen iedereen gezegd. Punt. Aanstaande zondag, dan doet PvdA-leider Diederik Samson... nog een laatste poging om zijn achterban uit te leggen... waarom hij voor het strafbaar stellen van illegaliteit is. Afgelopen week was hij daarvoor in Eindhoven... om nog wat laatste zieltjes te winnen... maar daar kreeg hij flink wat tegengasten te verduren. Doet u in dat spel mee? Van het blijven verreksten ook in dit vraagstuk. Dit druist dwars in tegen de beginselen van de partij. Daar hebben we afspraken over maken. Daar hebben we gezegd dat we tegen elke verloedering is van de politiek... maar ook opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En daar hebben we het nu over. We hebben het over die mensen. En nu probeert u toch in een vorm van zwaan, probeert u mee te gaan met die rechtse politiek. Ik zou er toch wel heel erg op aan willen dringen... van laat het alsjeblieft niet zo ver komen... dat we mensen illegaal moeten noemen alleen omdat ze leven. Ja, en uh, Samson die geeft als antwoord gewoon zijn standaardmantra. We weten hoe moeilijk deze maatregel ligt... Het ligt ook emotioneel in de partij, dat heb ik ook gezien en begrepen. Dat voel ik zelf ook zo. Er zijn ook politieke afwegingen, inhoudelijke argumenten. Laten we alles eens afwegen, tegen elkaar aanhouden... en dan eens kijken waar de uitkomst ligt. Nou, het wordt een gezellige zondag. Ligt het nog serieus open? Dat gelooft toch niemand hier? Hij gaat nou, hier toch niet meer in draaien? Nee, de VVD heeft natuurlijk een meestelijke tegenzet gedaan... met het klein beetje ruimte geven. Ja, waardoor, waardoor hij nou denkt, wat moet ik nu? Wat moet ik nu in hemelsnaam? Ja. Hij gaat wel draaien, denk ik hoor. Ja. Ja. Ja. Ik hoop het. Ja. De VVD heeft daar nu ruimte voor geleefd... waardoor Samson nooit meer de grote held van de dag kan worden. Maar ik zie het wel heel somber in voor de PvdA... als hij niet zijn hele achterban op een bepaalde manier tegemoet komt. Dat kan hij echt niet, bijna niet nog een keer verkopen. Ik denk dat de, dat de hele achterban begrijpt... dat er een politiek compromis ligt waarvoor getekend is. Daar hadden we eerder naar... Sorry, ik zeg leuk, maar daar <laughs> hadden we, hadden we had er iets eerder naar gekeken moeten, uh, moeten worden. Maar die Voordat zaaltjes, dat... die krijgt hij toch aardig uh, nou ja, schorvoeten... maar die krijgt hij wel redelijk achter zich. Ja, maar hij kan het, hij kan het politieke compromis heel goed, heel goed uitleggen. Dat kan hij heel goed en Jij noemt het dan zijn ge gebruikelijke mantra... maar die werkt dus blijkbaar bij een groot gedeelte van de achterban wel. Ben... Een, een ander gedeelte van de achterban absoluut niet. Nou, je ziet wel dat, uh, dat uh, ook uh, de PvdA... Uh, Worstelt met uh, macht en uh, principes. En dan krijg je een keer spijt. En dan zie je nou in die zaaltjes dat toch mensen daar, uh, daarop terugkomen. Dat ze er toch wel een essentiële. Ja, maar uh, hij krijgt er dus wel onder. Uh, er klinkt wat maar, nou, hij had was stuk. Hij, ze uiteindelijk. Hij heeft er niet helemaal gestemd. gestemd. He? Nee, hij is ja. nog niet gestemd, maar. Maar hij was je wel je de... volgens mij op het congres. Hebben ze volgens mij wel een motie aangenomen? En uh, moet je dat daar uitvoeren? En hij heeft gezegd nou, dat leg ik naast me neer. En uh, dat is nog een andere partij die heeft dat ook meegemaakt. Toen met de PV-samenwerking. Ja. En dan zie je toch wel dat zo'n partij uitgehold kan worden. En ik vrees dat het PvdA zo'n scenario. Het ja. CDA. Ja, maar ja. ik vrees ook dat de PvdA zo'n scenario te wachten staat. Dat als je consequent macht tegen principes gaat uitruilen... Ja. Dat, uh, ja. dat dat niet werkt en dat het niet gepikt wordt. Extra politieke ledenraad op zondag. Dus dan weten we meer. Je haalt twee stellen uit elkaar. Je zet de ene vrouw bij de andere man, een camera erbij en je hebt top televisie. Simpel concept. Het bestand staat al lang. Het heet Jouw Vrouw, Mijn Vrouw. Maar nu is er iets nieuws. Jouw Vrouw, Mijn Vrouw, Vips. Juist. Met bekende of semi-bekende Nederlanders. Briljant. Direct meer dan een miljoen kijkers. Gisteren was de eerste aflevering. Oud voetballer Andy van der Meijden die kreeg de vrouw van televisieregisseur Bert van der Veer op bezoek. En dat is Judith Osborne. En daar was hij niet direct heel erg blij mee. Ze kan niet veel als vrouw zijn, denk ik. Ja, als je niet kan koken, en wat een vrouw toch wel hoort te doen, vind ik. En uh, niet kan wassen. Ja, dan, uh, dan wordt het wel moeilijk. Nee, je begint je bijna af te vragen wat Bert van der Veer in ziet. En het werd ook moeilijk, dat bleek aan het einde van de aflevering. Want dan komen de stellen weer bij elkaar. En in dit geval ging Bert van der Veer met de vrouw van Andy van der Meijden... <coughs> naar het huis van Andy van der Meijden en waar Judith Osborne was zag. En uh, Bert van der Veer die liep daar het beide handen zoontje... van de vrouw van Andy van der Meijden tegen het lijf. Ik zie het je vrouw. Ja, en ik heb zin om het te zien. Zet de koffer bij, ons. dat is grappig. Is Bert lelijk? Huh? Is Bert lelijk? Ja, maar dat wist ik al liever. Was het leuk met de kinderen? Ja. Ook leuk met Andy? Ja. Ja? Maar ja, waar is dat product van je? Hier. Ja, waar is dat product? Dat product dat was dus even weg. Want de avond ervoor was Andy gaan zuipen in de kroeg. En hij was helemaal niet meer thuisgekomen. En het is nog steeds een groot mysterie waar Andy van der Meijden is. Echt cliffhanger. Te gek. Rianne, jij zit te smullen, geloof ik. Hè? Ja, ik vond het heerlijk. Ja. Vooral, ik vond het heel leuk. Ik had eigenlijk... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet per se een heel positief beeld had van Judith Osborne. Dat was niet echt ergens op gebaseerd, maar dat heb je soms. Maar dat was echt een hele leuke, lieve, zorgzame vrouw die geen kinderen heeft... maar dingen in de opvoeding even oppakte. Zoals dat oudste zoontje uit een eerdere relatie die zich nogal raar gedroeg... Van de Andy van der Meijden? Ja, van de ja. Lissa. Ja. Het, het is niet Andy's kind. Uh, ja, die, die de opvoeding volledig overnam... en waarvan ik eigenlijk hoopte dat zij gewoon die kinderen kon adopteren... zodat het gezellige, leuke burgers zouden gaan worden. Ik vind vooral de vraag... waarom doen bekende mensen hier aan mee? Omdat ze daar geval. geld voor krijgen. En is het om... zo banaal? Ja, ja. Nou, je krijgt best wel veel. Hoor. Ik weet dat je voor Sterren Springen kregen ze 40.000 voor deelname. Dus het is wow. wel echt goed geld. Ik heb nog ja. een tweede vraag. Waarom gaan we daar naar kijken? Dat is een beetje te truc. Meer dan een miljoen oh, mensen. Maar oh, god, ja. Nou ja, we kijken ook, er kijken bijna evenveel mensen naar jouw vrouw, mijn vrouw, de gewone versie. Hè? Dus het is gewoon leuk. Ik bedoel, mensen, ze doen het altijd zo dat mensen die totaal niet bij elkaar passen worden uitgewisseld. Dat gaat dan mis. Dan krijg je ruzie. Ik bedoel, het is gewoon leedvermaak TV. Ik vind het ook heerlijk. Ook al ben ik serieus journalist en gedoe, love it. Ja, en bij ik ga Hit, het zo meteen terug naar de Nederlanders binnenkijken. En helemaal met zo'n vreselijke Andy van der Meijnen... die zich als de uberseksist gedraagt. Dat is echt ja. te gek. Maar is hij al boven water of niet? Ja, hij, hij, was, was om, hij was om zes uur even thuisgekomen. Maar toen had zijn vrouw gezegd... je zorgt maar dat je weg bent voor ik terug ben... want ik hoef je voorlopig niet te zien. <laughs> nee, goed Goed weekend, Alan, Ibrahim, Marianne, Patricia, Lizzie, Erik... Nee. Gaan met Zo meteen langs de lijn. Goed weekend. <hijen> er is een hele bak van dat spul. Er staat nog een hele bruine fruitmand hier midden op tafel. Het is zo warm. Weet ja. dan even door. Misschien komt er er wel smis? wat. Oh, ik ga twee weer diët van mij. Ben je nou alweer op diët? Dan heb hier volgende week de binnenkort Misschien wel ik hoop hoor. Ik bedoel, kijk keurig op PNW en zo. Uh, kijk je dag, wel. Maar dit ook. Uh... Oriana oh, Meijer kijkt ook witte Witteman mee. Ja. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Hij is nu Nederlands kampioen, was ooit wereldkampioen. Sprinten op de schaats. Stefan Groothuis. Iedere zaterdag nacht van 12 tot 1. Zijn carrière kent hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten. Dus dat wordt een mooi gesprek. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Stefan Groothuis praat hij zo snel als dat hij schaatst. De Overnachting. Morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.